Info en hit. Mark van den Hoek. Luisteraad, FM. Dan, dan, dan, dan, dan. Het is zaterdagavond, de top of de weekend. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 is het de funk, de disco en de soul. Vanuit de nieuwe studio in Waalwijk van Langstraat FM is het Langstraat FM Funknight. Van Find the Timer 1985. Dit is langs gaat er van Funk Night en dit komt uit de playlist Live Sites. Get serious. Succes band, die SOS band en Break Up 1984. Ooit zat er van Funk Night is it, en dit is een souvenir. Komt uit 1979. Lips Incorporated. Dit is Funky Town, de maxi-versie ervan. 1984 komt dat. Tot 6 uur hoor je nog werk van Clear, Brass Construction, The Jacksons, The Whispers, Quash, Luther van en de nieuwe van Rocky Womans. En daarna nog een heel uur tot 7 uur langs water Funk Night. Dit komt uit de playlist Letters Night and the Pips. Ola Dida. 82 En dit is clear Next time It's for real Maxi Half Zes precies Eind werk in de jaren 70 en de jaren 80 gemaakt. En dat kwam dus uit de jaren 80. Over de jaren 70 gesproken, dit zijn de Jacksons. Het natuurlijk het Michael Jackson, Jermaine Jackson, noem maar op. This the Whispers and Keep on Loving Me. And here's that Jesse Johnson on the floor. Come uit Minneapolis. Here's Dark crash. Out the playlist ook. It is trapped in faces. Jammer. Wat jammer toch eigenlijk, hè? Maar we moeten hem even onderbreken. Want we hebben er bijna geen tijd meer over. En we hebben dadelijk ook nog een nieuwe, een nieuwe van Rocky Robbins. Dus anders moeten we die weer doorschuiven. Even niet goed gerekend van de Hoek. Dit is in ieder geval een souvenir. souvenir van Luther van Dross. Niemand minder dan Luther van Dross, zou ik eigenlijk willen zeggen. I want your love. Hij komt uit 1983. En I want zoals gezegd... Dit is a night to remember. Tot dadelijk, na het nieuws van 6 uur, ik denk met Peter Judah. <laughs> Dan beginnen we met uh, Rick James en 17. Langs laten we een Night tot 7 uur nog. Dat is de top of the weekend.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 Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl Volg ons via social media facebook.com slash langstraatfm Zometeen meer hits, meer hits. Nu Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Het ANC heeft de verkiezingen in Zuid-Afrika gewonnen. Wel slonk de meerderheid van de partij van president Ramaphosa van 62% in 2014 naar 57,5% van de kiezers nu. Voor het eerst in 25 jaar tijd haalde de partij minder dan 60% van de stemmen. Het verlies komt vooral door corruptieschandalen en de nog altijd bestaande rassenongelijkheid waar het ANC nog geen einde aan heeft weten te maken. De opkomst van de verkiezingen voor het parlement en de provincies was met 65% ook historisch laag. Het plan voor een verplicht meldpunt voor scholen om het lerarentekort in kaart te brengen krijgt steun van GroenLinks, SP, PvdA en D66, maar minister Slob van Onderwijs ziet er niets in. Onderwijsbond AOB pleitte eerder vandaag voor zo'n meldpunt na een enquête onder ruim 10.000 leden waaruit bleek dat het tekort scholen ontregelt. Volgens de bond staan er steeds vaker leraren zonder de benodigde bevoegdheden voor de klas... ...worden verschillende klassen samengevoegd en kinderen naar huis gestuurd. Een hotel in de Zuid-Pakistaanse stad Gwadar is aangevallen door een gewapende bende... ...die in gevecht is geraakt met veiligheidstroepen. Daarbij is één agent gedood en zijn verschillende gewonden gevallen. De meeste gasten zouden zijn geëvacueerd, maar de bende heeft zich in het hotel verschanst. Het gebouw is omsingeld. Quadar is een strategische haven aan de Arabische Zee die voor 62 miljard dollar wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe zijderoute tussen China en Pakistan. En in een vrachtwagen in Vlaardingen zijn zo'n 25 mensen ontdekt, waaronder twee kinderen van 7 en 9 jaar. Ze lijken allemaal gezond en wel te zijn volgens de politie. De vrachtwagen is aangetroffen bij de veerboot naar Engeland. De Roemeense chauffeur is aangehouden, hij wordt verdacht van mensenhandel. De 25 verstekelingen zijn overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt gekeken waar ze vandaan komen en hoe ze in de laadruimte van de vrachtwagen terecht zijn gekomen. Het weer vanavond klaart het verder op, vannacht wordt het zo'n 6 graden aan zee. In het binnenland is er plaatselijk vorst aan de grond bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wisselen zon- en stapelwolken elkaar af bij temperaturen tussen de 11 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws.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 Beste RKC'ers, mijn naam is Paul Koster. Ik ben g DV en ik ben Roland Bergkamp. Dit seizoen gaan we spelen om een plaats in het linkerrijtje en om deelname aan de play-offs. Samen met jullie, onze twaalf man, willen we deze doelstelling bereiken. Dus, zorg ervoor dat jullie er ook dit seizoen bij zijn in ons Mannenmakenstadion. Je vindt ons speelschema op rkcwouwijk.nl. Wij vormen tezamen een één RKC. RKC. Bent u als ondernemer niet bang voor meer meernaamsbekendheid en omzet?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 Well, 82. Keep on. Keep on. Collins, what's wrong? Again, you're on W R O -G radio. Wrong, radio, and we be deep, number one station for education. Dial one. Do it, do it, baby boy. Do it, baby, do it, do it, baby boy. Do it, do it, do it, do it. Do it. When we are there, people always look at us, and uh, whatever they see, it don't really matter that much. So now I dance, I never danced before. Yeah, and I'm gonna stretch you out, and Make you want more whoa, whoa, whoa. C. Collins met P-Funk, What's Wrong Radio. <laughs> Langzij de Wijn Filmdijm met Dalek nog Chewel, AC Black, The Death Band, The Barge, The Strangers, Eugene Wild, Drew en een souvenir van Central Line. Crash goes my love for Haiti en dit is Lolita Holloway. Oh yeah! Of desires and fantasies, I get what I want. You keep your eyes on me. What I want is standing so close, just yes, a touch away, with nowhere to run. So blinded by. If you think you're fine, then try to sing along with my line. En dit, dit is onbekend, AC Black. Irresponsible. Nou, heel veel hebben ze niet gemaakt, maar uh, nou, een beetje left field eigenlijk. Daar hou ik wel van. Dan hoor je nog een heerlijke van de band, Straight Out of School. Die komt uit 1983. desband desband was dat. Langs had een funk night, de top of the weekend. Nog tot 7 uur. Daarna gaan we over de top met Peter's, Peter Sterrenburg met Peters Parade natuurlijk. En dit is D-Barge. Jewels uit de playlist van Langs had er een funk night. Daarna hoor je Omni en aan. in de bijt eigenlijk, voor dit programma. Omni heten ze. Ze hebben iets van drie LP's gemaakt. Maar van deze die heet Omni ook. Komt uit 1984. Ze zijn in 1980 begonnen. En ja, na 1984 hebben ze eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Er zijn heel veel singles van deze LP's gehaald. Behalve deze. Rockstone heet die. Voor mij zomaar een maxi kunnen zijn. Of opnieuw uitgebracht worden, kan ook wel hè. Ook dit is een klein beetje left field eigenlijk. Langs hadden we een fung night. Deze kennen we beter uit deze uitzending. Maar ja, van een aantal jaren terug in ieder geval. Hij komt zoals 19, en 1983. De strangers zijn dit. Wanna take your body. Your sexy man, girl, you're giving me the high sign. Eerst and want to take your buddy Radi and playlist plaats. Eugene Wild good and plenty. Langs hadden a wij folk night it is true. I can't live without your love. Tellig gaan we eruit met central met een souvenir 1981. En na het nieuws zal hoor je Peter Sterrenburg in Petersplaats Praden. 12 voor 7 precies. Not a good one you had around With me you had it all oh, Why did you do I guess it was just a fooling So where's the fool now? Let's go And say through swing it, swing it, swing it I can't live without you I can't live without your love And I'm in love I can't live without you I can't live without your love Langs staat er bij Funk Nights. I can't live without your love. Zo, so, het zit erop voor deze week. Volgende week zijn we weer tussen 5 en 7. De top of the weekend noemen we dat voortaan. <laughs> Dank u je luisteren naar er bij Funk Nights. Dan een goede Peter Sterburg in Peters Platenparade. Wij gaan eruit met Central Line. Souvenir 1981. De maxi-versie hoor je van Walking into Sunshine. Nou een heel well, fijne week en <tot>, tot de volgende.